Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De vier Nederlanders die plannen zouden hebben om de Belgische minister van Justitie te ontvoeren... worden over tien dagen overgeleverd aan België. Als het tot een rechtszaak komt, mogen ze hun straf wel hier uitzitten... Dat besloot de rechter in Amsterdam, vertelt deze VRT-verslaggever. Een van de drie, een jonge twintiger, die zei dat hij gewoon wilde uitgaan in België. De tweede zei dat hij via Snapchat de vraag had gekregen om een auto naar België te brengen. En de derde zei dat hij gevraagd was om mee te rijden met die auto naar België. Maar over een ontvoering van een minister wisten ze allemaal niks. De mannen werden eind september opgepakt nadat een auto met vuurwapens bij het huis van de minister werd gevonden. Energiebedrijven mogen vanaf morgen pas mensen afsluiten van stroom en gas. Na drie aanmaningen. Dat staat in de tijdelijke regeling van de minister van Klimaat. Nu mag je al worden afgesloten naar één aanmaning. Het kabinet wil met de aanpassing zoveel mogelijk voorkomen... dat mensen met betalingsproblemen in het donker en in de kou komen te zitten. De regeling geldt tot 1 april. De kogel is door de kerk. Apple gaat iPhones in de toekomst voorzien van een USB-C-aansluiting. Op die manier passen de opladers van andere telefoons ook op de iPhone. Apple is het niet eens met de verandering. Maar moet wel, anders voldoet het bedrijf niet aan de Europese regels. En algoritmes spelen steeds vaker een rol in de zoektocht van bedrijven naar personeel. Maar dit gaat lang niet altijd goed. Vrouwen worden eerder gekoppeld aan vacatures met een lager salaris dan mannen, blijkt uit onderzoek. Dat komt doordat die algoritmes leren van alle data die in het systeem wordt ingevoerd, legt deze onderzoeker uit. En die data die komt uiteindelijk van mensen en geeft dus ook, ook menselijk gedrag. Uh, hierdoor leert het algoritmes niet alleen wat een goede match is voor een vacature, maar ook heel veel bewuste of onbewuste vooroordelen die bij mensen voorkomen... wat dan vervolgens weer tot zo'n loonkloof kan leiden. De enige oplossing volgens de onderzoekers is ons eigen gedrag verbeteren. Dan gaan de algoritmes zich ook anders gedragen. Dan nog het weer. Het is warm voor de tijd van het jaar. Morgen iets meer wolken. Kans op een paar buitjes ook. Het wordt nog wat warmer tussen de 19 en 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo heel druk in de regio. En de meeste files leveren ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort wel. 10 minuten tijdverlies tussen knap in Muiderberg en Hilversum. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen. Iets minder dan 10 minuten op onthoud. De N247 is wat drukker. Van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging En op de N524 van Hilversum naar Bussum. Bij Bussum ook 10 minuten vertraging.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 je handen en je lippen bij je handen Maar ik weet het is de Por eso tomo pa olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tu no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver de dag, man, ik, om jou te vergeten Ik heb al dagen niet of vergeten. Ik ben al lang is neun aan mij bezweken Het maakt om niet op als jij er niet meer bent tomo, no contra de tequila Pa que se dilate la Yo quiero verte viento de tu cuerpo Que esta noche que enteraron muerto Ik weet dat ik niet anders voor je kon zijn Maar je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verstaat Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet maar dat het wel van, me. van Porque sinceramente dale recordarte die Si tú no estás, la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelve a ver ik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 picture Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vier Nederlanders die plannen zouden hebben om een Belgische minister te ontvoeren... worden over tien dagen overgeleverd aan België. Als het tot een rechtszaak komt, mogen ze hun eventuele straf wel in Nederland uitzitten. De uitstoot van broeikasgassen was vorig jaar hoger dan ooit... meldt de Wereld Meteorologische Organisatie. Het gaat om de uitstoot van CO2, methaan en lachgas. en Vooral de uitstoot van methaan liet een grote piek zien... En de Britse webshop Meet.com neemt geen nieuwe bestellingen aan. Het bedrijf zit in financiële problemen en de site is uit de lucht. De webshop bestaat sinds 2010 en heeft één showroom in Amsterdam. Het weer 17 tot 20 graden. Vannacht kan er een bui zijn. Morgen is er opnieuw zon en het is 19 tot 23 graden. VLM. I used to have brush a sky With a darker shade of blue And a lighter tone Than the brightest white I used to start with black that darkened the edges Created a path change like leaves in a season it was over all through me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 route de mon Aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai T'écoute c'est maintenant fouteur Mais quand on fait ça dure 10 minutes T'as pas tant de choses à dire Je crois que tu veux juste qu'on t'écoute Tu te demandes comment faisaient les gens avant Pour organiser un deck Toi tu zoom des heures sans y'en fadaille à l'écran Et puis tu te sens bête Tout ça dans un objet C'est pas ma faute Je culpabilise quand je regarde la vie des autres Essayons si détruisaient ce qui tient dans nos mains Mout avions activé au moins jusqu'à demain Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet Amour à un dans un objet Tout ça dans un objet een omgeving, pas een et dans een omgeving. Don't get the police, just out of state of your voice. So be stay on my back, or I will attack, and you don't want that. Mm -hmm. Mm -hmm.